De pijpen maar te geef, die zouden dan nog een keer komen kijken Mijn exen pakt weg in, die willen me nog eens zien Maar gaan zich met elkaar dan vergelijken En dan de kastelein, wat zal die neidig zijn Ik moet er nog wat bonnetjes betalen Mijn mannetje van de Rabobank en Gal en Gal die van de drank Ze zullen allemaal wel steen bepalen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 Van mij een wijze raad Je bent voordat je gaat Degene die echt alles kan bereiken Ga dat dan nog doen En geef een van katoen Probeer het maar je hebt zoveel te geven Ja vandaag is ongewissel leven Alsof het je laatste is Maar droom alsof je eeuwig door zal leven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 Mijn hart van jou zijn verrijpen tot de zon weer opkomt. Kus Kust me zacht met je rode mond. En dans met me dans met me dans met me, dans met me heel de naag. Want hier heb ik opgebas, ik ben al weken mezelf niet, en dat komt alleen door jou.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 Laat mijn hart voor jou zijn Belijf me tot de zon weer opkomt Kust me zacht met je rode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 een wereld op je duim kent, welkom in mijn hart. Nemen liefde, nemen woorden, mijn begin- en slotakkoorden. je goed en welkom. Het is alsof ik jou al kende, met die enige manier jezelf te zijn. Mijn geluk en mijn ellende...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 het is Radio Hat ze programma van de lokale omroep geworden. Dus How was I? Alleen van jou, draai met je heupen, zing met je lichaam lekker heen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 like this. Het is zo mooi als jou en mij Al het werk zit erop. Dus snel naar mijn cafeetje, even niks meer aan mijn kop. Wat zit je nou te zuren, want vroeger ging je mee. Nu lig je als doodvogeltje lang uit voor de tv. Bij elke zolang, dan zal ik aan je denken. Gesteerd. Dus ik leef gewoon mijn eigen leven Want ik heb al veel te lang de kou gespeeld Bij elke slok dan zal ik aan je denken Ja, laat mij mijn eigen gang maar gaan De slingers zang ik op, de tent staat op zijn kop Ik wil weten dat ik leef Ik neem het er maar even van Eén ja, dag niet gelachen, is niet gelijk Ik zoek de leuke dingen, die jij al niet meer ziet Ik weet ze nog te vinden, maar jij al jaren niet Ik wil er niet aan denken, want anders gaat het fout Eén ding weet ik zeker, zo zijn we niet getrouwd Bij elke slok, dan zal ik aan je denken Niemand die. Dus ik leef gewoon mijn eigen leven, want ik heb al veel te lang de kou gespeeld bij elke smog. Dan zal ik aan je denken. Ja, laat mij mijn eigen gang maar gaan. De slinger zang ik op, de tent staat op zijn kop. Ik wil weten. Van Dus ik leef gewoon mijn eigen leven Want ik heb al veel te lang De kou gestuurd. bij elke slok Dan zal ik aan je denken Ja, laat mij met een eigen gang maar gaan De slingers hang ik op De tent staat op zijn kop Ik wil weten dat ik leef De slingers hang ik op de pen zat op zijn kop, ik wil weten dat ik leef. Ik doe leuke dingen, mooie liedjes zingen, s morgens wakker met een lach. Me niet zo druk meer maken om negatieve zaken, zie vooral de zon en de dag. Al gaat er soms iets mis, het wordt altijd weer licht. Weet dat de zon er altijd is. Zet vandaag je roze pil maar op. Geef een lach, vertel een leuke mop. Denk eens aan een ander die het soms iets minder heeft. Je voelt je tien keer beter als je het samen met een deel. Ja, ik lees de kranten, het nieuws van alle kanten. Nee, dan word je niet zo blij. Maar toch, ik weet het zeker, alles wordt weer beter. Het wordt een mooie dag voor jou en mij. Ik heb een goed gevoel, ja, alles komt weer goed. We hebben samen toch. Iets minder heeft, je dood je dingen beter als je het samen.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 Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht Tijdje terug, deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back Terug met mijn zakelijke pas, en de financiële status dat niet match. met mijn gedrag Bescheiden, ze kunnen je vertellen, ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen Holla ik ben aan het bellen, they like, oh no Tien kop voor een show, ik breng die rappertjes naar school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 Ga dit doen en ik ben liever weer solo Ja, ik ga een heel hard plan gaan stoppen Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Bekker, hoe ik nog nog dan in mijn hoofd Niemand gaat dit doen en ik ben liever weer solo De maan staat hoog aan de hemel Hij zegt me, je moet er weer eens uit en hij heeft gelijk Dan voel nu naar buiten, dus ik ga gelijk. Pakka, Chakka, is te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Outfit, Plakka, is er weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Van alles heb ik dit verdiend, zij weten het. het. Na alles heb ik dit verdiend, zij weten het. Van alles heb ik zij weten Nou alles heb ik niet verdiend. Zij weten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 Mag je gewoon opnieuw beginnen. Zie je rokjes met meisjes en frambozenwaterijsjes. Nee, loopt niemand meer te snuiten. Maar iedereen te fluiten. Dus laat die bloesem nou maar bloeien. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. Zin in de lente. Hop maar.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 Onze liefde, die is echt, samen solo. Nee, ik wil je niet meer delen. Op pandjes van de hemel. Ik voel je, als zijn we weg van elkaar. Seconden worden uren en een maand voelt als een bij daarbij. Nee, dit gevoel gaat nooit vervelen. Op pandjes En we blijven shoten totdat we kapot gaan. man, kan maar geen papi, want ik ga pas naar huis als het lekker is. hier, ik niet Kom je bent Zit dat goed? ...mogelijk gemaakt door HD Ontwerp, Vlettevaart 19 in Tilburg en het atelier voor al uw herstel en vermaakwerk. Krijtenmogenstraat 134 in Udenhout. Alles komt een einde. Zo ook aan deze show. We gaan nu snel naar huis toe. Zeggen gedag in studio, yo. jongen. Yo, yo. Soms huilen van het lachen. Gelukkig niet van verdriet Hoe kan dat dan een ander Als je zo als ons geniet Want dit is het eind Van de show Het was een mooi feestje Op je radio Altijd leuk dat je luistert Zo dus goed voor de film De volgende keer Nooit binnen de lijntjes Ik heb sambal in mijn kont. Ik hoor de allerkleinste kraakjes Ik kijk altijd in het rond Ik zit niet stil en let niet op Zit te tikken met mijn pen Iedereen wordt gek van mij Maar ik ben wie ik ben Ik ben sneller ik ben drukker, ik ben anders dan de rest. Ik ben ooit saai, ik ben ooit standaard. Ik ben de raarste uit het nest. Ik heb geheime krachten waar ik niet stil kan staan. Ik heb de superpower om altijd door te gaan. Soms als ik op school ben hou ik me in bedwang. En praat ik heel erg langzaam, Zok ik door de gang. Maar na een klein kwartiertje komt die sambal in mijn kont dan jeuk mijn hele lichaam, en spring ik weer in het rond Want van alle snelle helden, ben ik superman En ook al word je gek van mij Ik ben wie ik ben Ik ben sneller, ik ben drukker, ik ben anders dan de rest Ik ben nooit saai, ik ben nooit standaard, ik ben de raarste uit het nest Gooi me in het water, ik zwem zo snel als een dolfijn Ik heb geen trampoline nodig om een kangeroet te zijn. Ook al ben ik niet de sterkste, niet de slimste, niet heel knap. Als je mij voorbij ziet sprinten, hohoho, nou zet je dan maar schrap. Ik ben sneller, ik ben drukker, ik ben anders dan de rest. Ik ben ooit saai, ik ben ooit standaard, ik ben de raarste uit het nest. Heb geheime krachten, zodat ik niet stil kan staan. Ik heb de superpower om altijd door te gaan. Ik ben sneller, ik ben drukker, ik ben anders dan de rest. Ik ben ooit saai, ik ben onstandaard, ik ben de raarste uit het nest. Ik gooi me in het water, ik zwem zo snel als een dolfijn. Ik heb geen trampoordine nodig, om een kangeroe te zijn.